Nog steeds is de grens tussen de Gazastrook en Egypte niet open. Die zou tijdelijk open gaan voor buitenlanders die vastzitten in de Gazastrook. Maar na uren wachten gebeurt er nog steeds niks. Verslaggever Sander van Hoorn hoort verschillende berichten over waarom dat zo is. Het zou ermee te maken hebben dat Israël de goederen die de Gazastrook binnen zouden gebracht kunnen worden... een lange rijen met vrachtwagens, dat ze die willen inspecteren... om ervoor te zorgen dat er geen dingen tussen zitten die zij er niet tussen willen hebben zitten. Er is dus ook sprake van dat er... Uh onderhandeld zal worden over een simultane vrijlating van gevangenen. Ja, hoe het ook zij, het is nog niet gebeurd. Egypte zegt dat de grens nog niet open kan omdat Israël nog niet heeft beloofd te stoppen met bommen gooien op de omgeving. Een politieagent is vanochtend thuis gewond geraakt toen zijn dienstwapen afging. De agent is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In sommige gevallen mag een agent een dienstwapen mee naar huis nemen. De politie gaat onderzoeken wat er is gebeurd. Iets online bestellen bij BCC kan nu echt niet meer. Je kan nog wel naar de webshop toe, maar als je een product wil betalen lukt het niet meer. Iets kopen kan alleen nog bij de laatste fysieke winkels die nog open zijn. Daar wordt een sale gehouden. Iets terugbrengen of ruilen mag niet. En archeologen in Alkmaar hebben een topzomer gehad. Bij een opgraving in het oude centrum van de stad zijn ze allemaal bijzondere dingen tegengekomen. Een unieke tegel bijvoorbeeld en veel scherven. Deze onderzoeker pakt het topstuk er even bij. De vliegende penis, waar is die? Vondst ja, nummer 69. En we kijken hier naar een middeleeuwse insigne. Het is een penis op pootjes met vleugels. Ja, Een klein speltje dus met een piemel erop. Ze dus denkt dat het was bedoeld om kwade geesten in de war te brengen.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 I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Zonsport. Welcome to the best show on the radio.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 Uh, overigens, uh, geen verkeerde uitvoering van. Uh, nee, ik harde. vond het wel lekker. Oh, met ja, uh, name een beetje die hartekreet aan het eind. Oh. Ja, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Welkom bij het tweede uur Rainbow Radio Zandvoort, we zijn er weer. <laughs> <laughs> en uh, in dit uh, interview, of in uh, deze uitzending, uh, in dit tweede deel, uh, gaan we een gesprek houden met uh, Roy Dongen. Uh, in dit geval zeg maar van uh, COC Kennen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 ja, nou ja, um, de meeste mensen zullen mij kennen als uh, Roy van uh, Pride to the Beach en de stichting Ellabert IAC. Uh, en natuurlijk een heleboel mensen van mijn columns in de Zandvoortse krant. Precies. Maar in dit geval heb ik begrepen dat ik geïnvloed word in mijn rol als voorzitter van het COC Kenner uh, Waar ook Zandvoort overigens invalt, en Haarlem, en de Eimond, Vels, Eimuiden, Heemsteden, Bloemendaal, ga zo maar door. Ja.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 In een krant of zoiets. Nou, er heeft wel in een krant gestaan dat er waarschijnlijk komend jaar een Pride is in Haarlem. Oh. Okay. Uh, dat is wel het geval, ja. Tenminste, dat het, vo het voornemen is om een Pride in Haarlem te organiseren. Uh, daarin heeft het COC uh, het voortouw in. En toevallig heb ik natuurlijk ervaring in Zandvoort. En ja. daarvoor, in een grijs verleden, heb ik ook uh, de Pride in Amsterdam uh, helpen organiseren. Dus nog voor Luger, de uh, SP, de huidige directeur daar was.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 Um, en er zijn op dit moment ook al 28 prides in Nederland. Dus we moeten ook niet vergeten dat, um, uh, dat, dat uh, ja, ik, je kan bijna zeggen overkill. Iedere gemeente heeft inmiddels bijna zijn eigen pride. Ja, je hebt ja. Zwolle Pride, je hebt Zutverpride, je hebt uh, uh, Maastricht Pride, je hebt Roermon Pride, je hebt Rotterdam Pride, Utrecht Pride. Uh, je kan het niet bedenken of er is dan een Pride. Ja, ja. En je zegt eigenlijk daarmee, het is uh, uh, uh, er zou een overkill aan prides kunnen ontstaan.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 Dat, dat hebben heel veel mensen niet in de gaten. Maar daar komen ook 100.000 bezoekers op af. Uh, maar dat is tegelijkertijd met de andere Prides. En nou, zo zou je kunnen zeggen: in die 14 dagen. Uh, verplaats je een deel zoals Zandvoort dat gedaan heeft in Zandvoort. En dan doe je er nog een stukje tussen in, uh, in Haarlem. En dan moet je natuurlijk wel wat anders bedenken, niet hetzelfde. Uh, en dan zou je op die manier een, een, een 14-dag Pride Festival hebben in de regio. in plaats ja. van alleen maar in één. Ja, ja. Nou, dat klinkt uh, bieren interessant. Um, uh, is er al een, uh, een comité opgericht voor... Uh, uh...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 ...in Haarlem uh, tijdens dat roze ontbijt. Uh, dat wordt ge georganiseerd samen met de GSA's. Dat zijn uh, de jongere verenigingen van scholieren. Uh, en daar worden heel veel mensen over uitgenodigd. Uh, wordt er een, uh, verschillende verhalen verteld over coming out. Uh, er worden wat gegevens gedeeld over coming out. Uh, onze al bekende de, uh, Damian van, Meend, uh, van de Meent... ...die uh, was ook wel bekend in zijn antwoord als Drag Queen Bellas Angel... <lacht> ...woont in Haarlem, is jong... ...dus die gaat iets vertellen over... ...zijn coming out um, tijdens het verhaal... ...en de wethouder in Haarlem gaat dan... Uh, ...vervolgens de vlag met mij hijsen... ...en uh, daarmee is het rol bij het ...dan weer afgerond. Leuk, ja. En zoals je zei... ...er zijn nog meer uh, activiteiten... Uh, ...waar kunnen zeg maar, de luisteraars... Uh, ...die activiteiten vinden? De meeste activiteiten die in de regio... ...georganiseerd worden, die staan op de website... ...van het COC-Kellenbalans. Dus het is www.coc... Verbindingstreepje kennemelandnl hartstikke mooi. Dan gaan we die pagina bezoeken om te kijken wat er allemaal ja. te doen is. Het is, niet, het, het, is niet zo, het is natuurlijk gewoon op een doordeweekse dag. Dus het is een redelijk een beetje beperkt wat er, uh, wat er te doen is. Want het is, ja, alle mensen moeten gewoon naar school. Het is eigenlijk iedereen uh, moet gewoon werken. Dus het is niet echt een hele grote speciale feestdag. Maar met het rol als ontbijt willen we graag daar de uh, aandacht op uh, vestigen. Ook zullen de sportverenigingen regenboogvlag ophangen. En in Zandvoort gebeurt hetzelfde door burgemeester David Molenberg en de sportverenigingen, ja. Sportservice Zandvoort. Kijk.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 Rainbow het antwoord. Ja, hartstikke mooi. Ja. Dankjewel daarvoor. Ja. Um, ja, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van dit, van dit interview. En uh, dan de laatste vraag: natuurlijk: is er nog iets dat jij wilt toevoegen aan dit interview?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 Toch wel een mooi iets om elk jaar zo te verzamelen. En ik heb al een vermoeden welke nummers hoog zouden kunnen komen. Nou, daar gaan wij in november eventjes over door. Vanaf 6 november zal u dan paraat zijn. Maar dat is ook de datum waarop we de volgende uitzending hebben. Tijd voor even nog wat actualiteitjes. Ja, dan dacht ik dat we met Erwin Olaf zouden beginnen. Dat heb je goed gedacht. Ja, heb is goed gedacht, hè. Ja.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 Jenny Hazenberg en Chico, die de Poort omtoverde in de Glaspaleis. Stringskater Henry Pronker. Helen Santiago en haar man Roy uit de Belmer. Het zebrapad van Diana Ozon en Hugo Kaagman aan de safati staat. Nina Hagen toen ze in de tcha jaren in Amsterdam woonden. Richelieu, die een, uh, prachtig natuurlijk jazz, opera en disco zong. En het geweldige hit nummer, um, daar ben ik prompt uh, de naam van kwijt. Um,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 dan is het nu tijd voor... Voor, voor, ja... Uh, <laughs> het volgende nummer. En uh, dat is... Colton James... met September. Ah, die hebben we al gehad. Hebben we die al gehad? Ja, we zitten oh. bij... Uh... <laughs> ja. Voor Jelmer's jou, Journaal dan. Ja, dat is Helemaal het. niet ik was, in, ik was ook in afwachting <laughs> ja. van de jingle inderdaad. Nou, nou, dan, maar, kom maar, maar in. Jelmer's...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 That hot chemistry, you and me won't we'll make it out this house. We should experiment even to the detriment. No one's gonna call you Quit checking your volume I don't care if I'm forever alone I'm not falling for you Cause this baby is love proof What's yeah. Conan Gray met Cross Culture. Wilde jij afkondigen? Nou, ik uh, <laughs> doe het maar. Ik hoorde niks. <laughs> en daarvoor Troy van met Got Me Started. En daarvoor een mooie column van uh, uh, Jelmer. Uh, waarin we uh, toch maar even zeg maar, een mooi voorbeeld kunnen nemen aan Marokko. Ja, uh, ja in dit geval is dat uh, ja. wel heel goed. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, zeker. Verdergaand met dit programma gaan we nu naar een interview...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 Maar, uh, ja, de L-World, uh, uh, uh, wat ik zeg in knipoog uh, naar, uh, met de naam uh, naar die uh, uh, serie toe, maar uh, ja, vooral gericht om, uh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 Precies. Kleine zaal. Ja. Dus, en er zijn nog maar weinig kaart. Dus uh, ja. uh, snel kopen. Want, precies, uh, direct na de uitzending. Op. Op. Ja, dus zo is dat. En dan is het www.l. Verbindingsteekje world.nl. Ja, precies. Dan het kun je is, world. Is ja, het, world. Ja, precies. ja, niet world. Met een knipboog, ja, knipboog naar de, naar de die serie. serie. Ja. Ja. Dan hebben dus. we natuurlijk 11 oktober coming out day. Ja, met een hm. ontbijt.